Gezellig, gezellig Oh wat is het hier Gezellig, gezellig, gezellig Wat hebben wij het naar ons zin We hebben het in tijden niet zo schitterend gehad We gaan nog even verder want we zijn het nog niet zat Gezellig, gezellig Oh wat is het hier, toch leuk Gezelligheid is lekker en maar Ene vinger lang Gezelligheid is eikenhout en bloemetjes behang Gezellig is, wat hebben we elkaar lang niet gezien Ja, gezellig is, we bellen nog de groetjes en tot ziens Gezellig, gezellig Oh, wat is het hier? Gezellig, gezellig, <lacht> gezellig Wat hebben wij het naar ons zin? We hebben het in tijden niet zo schitterend gehad maar nog even verder want we zijn het toch niet zat. Gezellig gezellig oh wat is het hier